Op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Zie, Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Een Russische ruimtecapsule is rond middernacht gekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. Aan boord waren een Amerikaan, een Rus en een Japanner. De drie blijven zes maanden in de ruimte. Ze bracht onder meer kerstcadeautjes en een kerstboom mee voor de twee astronauten die er sinds oktober zitten. De bemanningsleden van het internationale ruimtestation doen onder meer onderzoek naar de gevolgen van een lang verblijvende ruimte. Zo testen ze een speciaal dieet dat de opvallende botontkalking bij astronauten moet voorkomen. De gouverneur die maandag in Colombia werd ontvoerd is dood aangetroffen. President Uribe zei op de televisie dat zijn keel is doorgesneden. Gouverneur Cuellar van de zuidelijke provincie Caqueta werd door een groep rebellen in zijn eigen huis overvallen en meegenomen. Bij die actie kwam een bewaker om het leven. Volgens de Colombiaanse autoriteiten zit de Gria-beweging vaak erachter. Cuellar zou kort na zijn ontvoering zijn gedood. De gouverneur werd de afgelopen 23 jaar al vier keer eerder ontvoerd. Volgens een vrouw werd hij steeds vrijgelaten na het betalen van losgeld. Een groep schrijvers, historici en juristen roept de regering op de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring van 17 augustus 1945 te erkennen. Onder andere Adriaan van Dis, Rudy Kausbroek, Hans Blom en Theo van Boven noemen het in een opiniestuk in kranten een onrechtvaardige historische nalatigheid dat Nederland vasthoudt aan 1949. Na vier jaren politieke en militaire strijd gaf Nederland in dat jaar de kolonie op. En dat gebeurde onder zware druk van de Verenigde Staten. Volgens de auteurs moet Nederland erkennen dat de onafhankelijkheidsverklaring van Sukarno en Hatta in 1945 een rechtmatige politieke daad was. De schrijvers van het opiniestuk zien het bezoek van president Jujonjo dit voorjaar aan Nederland als een mooi moment de onafhankelijkheidsverklaring van 1945 te erkennen.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 Just like in a song from. Over to it See say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 比五分 I've got 6,9 FM. I'm gonna go